Radio 1 7 uur Het NOS-journaal Gert Kluk President Tunesië vlucht naar Saoedi-Arabië Brand in goederenwagon Zwijndrecht nog niet gedoofd En Verenigde Staten versoepelen reisverbod Cuba President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië Dat hebben de autoriteiten in het land bevestigd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 Verder mogen vanaf meer luchthavens vluchten naar Cuba worden uitgevoerd. Momenteel kan alleen vanaf Miami, Los Angeles en New York naar Cuba worden gevlogen. Obama heeft de, op die, uh, on, die, heeft de beperkingen op die onder zijn voorganger Bush werden ingevoerd. Het beleid van Obama lijkt sterk op de maatregelen die golden toen Bill Clinton president was. De internetsite Wikipedia bestaat vandaag tien jaar. De verjaardag van de online-encyclopedie wordt op zes continenten gevierd.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 NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 15 januari. Tunesië ontwaakt in een land zonder dictator. Nederland ontwaakt met een stapel Wikileaks-documenten. Tuiners en boeren hebben nog steeds last van de grote brand in Moerdijk... en de voedselprijzen reizen wereldwijd de pan uit. En als lezer van het AD ontwaakt u vandaag met treintje. De Tunesische president Ben Ali heeft eieren voor zijn geld gekozen. Maar dat deed hij niet zomaar. De Tunesiërs dwongen hem tot aftreden. Tunis heeft normaal gesproken een beetje de sfeer van Parijs. Met de brede lanen waar het goed flaneren is... en de cafés waar mondaine Tunesiërs hun krantje lezen...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 Tunesië is de autoritaire president Ben Ali zat. Ze willen een nieuwe president kiezen, en wel nu. Tegen achter vrijdagavond kregen ze hun zin. Premier Kanouchi, geflankeerd door ministers, zegt... dat hij tijdelijk de taken van de president zal overnemen... zoals de grondwet dat voorschrijft. Waar president Ben Ali op dat moment is, blijft onduidelijk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 De Tunesiërs hebben hun president verdreven. Maar wat kunnen ze verwachten van het tijdelijke bewind van premier Ghanouchi? Een democratisch Tunesië dus, dat hopen ze de Tunesiërs. Nicole Levé, onze correspondent, is in Tunis. Uh, Nicole, uh, het was gisteren dus uh, vrij onrustig op uh, straat... tot het moment uh, dat hij wegvluchtte. Zo uh, rond een uur of half zeven kwamen daar de eerste berichten over naar buiten. Is het vannacht uh, rustig gebleven? Ja, het, uh, het is niet zo dat er een massaal feest is uitgebroken. Nee, het was heel rustig op straat. Nu ook nog, er is uh, sprake van een... Uh...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 In Nederland is de brand, brand in de goederentrein bij Zwijndrecht. Die ontstond gisteravond al. Twee wagens die vlogen in brand. Die wagon met staal, die is inmiddels geblust. Maar die tweede die brandt nog steeds. En in die wagon zit het uiterst brandbare ethanol. Vanwege explosiegevaar moesten omwonenden hun huis uit. Zo'n veertig mensen zijn elders ondergebracht. En de vlammen trokken veel bekijks. 7 minuten van ah, kwam de eerste melding binnen. Ah, de melding die was al eerder gevallen. 21, nee, ja. 25. Ja, is de zijn kazerne ja. gedaan. Herbezetting. Oh. Weten jullie iets ja. van dit uh, rangeerterrein? Wat staat hier? Gebeurt hier? Normaal Wat hier staat? Ja? Allemaal rotzooi. Allemaal uh, chemicaliën vanuit de botlek vandaan. Vanuit, uh, ja. vanuit de maasvlakte. Hierdoor worden de treinstellen uh, compleet gemaakt om uh, richting ja. het achterland vervoerd te worden. Het is geloof ik ook het grootste, grootste krooppunt, hè? Ja, ja, ja. Kijk, Kijfuk is groot, groot puntje. Ja. Kijk, we gaat voorlopig gaten bovenslang alweer ja. aan daar. Het water is toch Ja, nou. Zoals en de rook deze keer richting Hendrik ja, ja. Hendrik, de Ambacht. Uh, ja, papendrecht zo, op dat hoekje, denk ik. Maar daar de ramen en deuren weer dicht. Ja, ik zou het niet weten. Voorlopig hebben we er weinig over gehoord. En de sirenes horen we nog niet. Dus nee, dat ja, zou wel ja, net zo lang duren <laughs> als je moet Ik kan misschien best wel, wel serieus wezen. Want je weet niet wat er in de brand staat. Ze gooien niet voor niks de A16 dicht. natuurlijk. Ja, volgens uh, P2000 uh, giftig. Ja. Ja, ik weet niet of ze nou met uh, grote spoed natuurlijk allemaal aan het wegtrekken zijn. Want daarnet zou je wel een paar uh, ja, rijtjewagons en getrokken worden. Maar nou ja. dat weet je niet. Ja, dat is dan wel weer het voordeel van treinwagons. Die kun je verplaatsen. Zolang dat aangekoppeld staat en het waai vrij hard. Zolang je nog geen boem hoort, is het goed. Het vlammetje voor de hoog, hoor. Is de grootste, ja, natuurlijk. Ja, de vlammen worden de ja. Wel brandbaar spul, dus. Nee, ja, ja zeer, zeer zeker brandbaar spul. Ja. Ja. En we je van gevaarlijke stoffen, de rest uh, wat erbij ja, zit. Ja. Wat hier staat, er is, moet eigenlijk nog een kleintje bij, hoor. Want ze hebben nooit niet voor niks altijd, al die jaren opspraak gemaakt... dat hier ook natuurlijk zo'n uh, zo'n was. Dat Hé, hey, kijk daar heb je rondje knol. Die ja, zijn hey, niet nou gereden. Dan heb je een rotje, knos, zei hij. Brandt dus in een goederentrein bij Zwijndrecht. U hoorde verslag even Roelpauw tussen de omstanders dus. De brandweer in Zwijndrecht is dus de hele nacht al bezig met die brand. Maar die ethanol, ik zei het al, in die wagon, die laat zich moeilijk blussen. Op het rangeerterrein Kijfhoek wordt nu voor een tweede keer geprobeerd... om met een schuimdeken het vuur uit te krijgen. Als dat mislukt, dan moet worden gewacht totdat de ethanol is opgebrand. En het gaat tot op heden veel langzamer dan verwacht. We hopen straks de politie nog te spreken voor het laatste. De nieuws. afgelopen nacht is er ook extra geserveerd langs het spoor. Aanleiding is de treinbotsing van afgelopen dinsdag met 7A. Die zou het gevolg zijn van koperdiefstal. Onze verslaggever Karin Alberts nu in gesprek met het opman van ProRail. En ze deed dat gesprek gisteravond. Meneer Klerk, afgelopen dinsdag Zevenaar, een ongeluk. Vandaag is er wat bekend geworden over de mogelijke oorzaak. Wat kunt u daarover vertellen? Het nou, onderzoek is nog niet afgerond...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 Nee, want dat zou de koperdieven maar op ideeën brengen. En misschien denkt u van, uh, en waarom horen we dan niks over... wat ze dan afgelopen nacht hebben gedaan? Nou, vanwege dezelfde reden dat we niet mee mochten... omdat dat ook koperdieven op ideeën zouden brengen. U hoorde Bert Klerk van ProRail. Zometeen aandacht voor de dure peper. De prijzen zijn zo hoog dat ze in Indonesië zorgen voor een crisis. Michel Maas heeft het verhaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Betaalde kranten hebben het moeilijk. De muziekindustrie heeft het ook moeilijk. En vandaag hebben ze elkaar gevonden. Bij het Algemeen Dagblad kregen abonnees en kopers van de krant... de nieuwe cd van zangeres Treintje Oosterhuis. Gratis. Een voor Nederland nog onbekend fenomeen, deze manier van marketing. Verslaggever Jeroen Schudijzer bezocht de platenmaatschappij van Treintje Oosterhuis, EMI Music. Erwin Goegebeur is directeur van EMI Music. Ja, U heeft weinig vrienden gemaakt de afgelopen dagen. Dat, dat durf ik betwijfelen. Hans Breukhoven van de Free Records Shop en zijn collega's die zijn er niet zo blij mee. Er zijn inderdaad wel reacties geweest vanuit de platenhandel... omdat wij een, een cd gratis weggeven. De platenhandel die vroeger, lang geleden, alleen maar plaatjes verkocht... die verkopen nu dvd's en games en knuffeltjes en speelgoed. Niet allemaal, maar toch vaak. Ja, daar moeten wij ons ook bij neerleggen als muziekproducent... Dus daar hebben wij eigenlijk ook niets over te zeggen. Dan zou ik ook durven veronderstellen dat die platenhandel zelf... wanneer wij eens een ander kanaal aanboren of een ander distributiemodel hanteren... en hebben zij daar, met respect hoor, niet zoveel over te zeggen. Wat wilt u precies bereiken met deze actie? Nou, we verkopen natuurlijk in eerste instantie ook 750.000 exemplaren. Dat is niet aan de normale gekende prijs, maar dat is commercieel een, een interessante actie. Daar ga ik niet over liegen. En, maar we bereiken, en het belangrijkste is voor een stuk de promotie rond uh, Treintje Oosterhuis, die al een van de belangrijkste en populairste zangeressen is. U hoopt dat de mensen die deze cd horen, dat die denken van... hé, hey, ik wil meer liedjes van Treintje hebben of ga misschien wel naar een concert straks. Ja, dat is de achterliggende gedachte, zowel voor de artiesten als voor ons. Dat we dus nieuwe fans winnen. Fans die we anders nog nooit hebben kunnen bereiken, die we misschien ook nooit zouden bereiken. Gaat IMI dit vaker doen? Het is niet een structureel businessmodel, maar ik wil ook niet gezegd hebben dat we het nooit meer doen. Nee, ik sluit niet uit dat we met uh, dezelfde partner of andere partners uh, een, gelijke, een gelijkaardige actie opzetten in de toekomst. Marieke van der Donk is van de PWC Accountants en Adviesbureau... Betaalde kranten hebben het moeilijk, de muziekindustrie ook. Heeft dat iets met deze deal te maken? Ja, zeker. Dat heeft absoluut daarmee te maken. Is het een beetje een noodsprong? Ik vind het niet een noodsprong. Ik vind het eigenlijk een heel erg voor de hand liggende actie die ze genomen hebben. Kranten hebben zich gerealiseerd dat ze abonnees moeten houden. Het is goedkoper om een abonnee te houden dan een nieuwe te werven... En op deze manier kun je natuurlijk wel je abonnees aan je binden... door dit soort cadeaus te geven. Want iemand die uh, 30 jaar de krant las, die kreeg vroeger nooit een cadeautje. Dat is correct. Ik kan zeggen dat het Belgische effect... Hè, door de komst van, uh, van Tillo naar de Nederlandse krantenmarkt... heeft dat gewijzigd. Uh, we zien nu dat alle kranten van uh, de persgroep dit soort acties doen. Hè. De Volkskrant doet het, uh, nu het AD. Uh, ik zie dat als een trend die zeker helpt om, om de abonnee-aantallen vast te houden. En dat is ook gebleken. Maar misschien is die vaste abonnee wel boos? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want als jij vast abonnee bent en je betaalt al jaren een abonnement op het AD... en je krijgt een cadeau, dan denk je... Ha, ik word bedankt voor mijn loyaliteit. Maar nu kan iedereen in de losse verkoop natuurlijk ook een CD krijgen. Dat is het enige puntje van kritiek wat ik heb op deze actie. Waarom geen onderscheid maken tussen de losse verkoop en je abonneebestand? Van de IMA is het ook slim? Ik denk dat ze dit zien als een gratis, als een samplingsactie, een marketingactie... om de bekendheid van de muziek van Treintje bij een groter publiek te promoten. Gaan we dit meer zien de komende tijd? We gaan dit meer zien. We gaan zien dat kranten dit vaker zullen, zullen doen. Puur om hun abonnee-aantallen op, op peil te houden. De bijdrage was van Jeroen Schutteijzer. Indonesië. Indonesië heeft een pepercrisis. Natuurgeweld en abnormale weersomstandigheden hebben de peperoogst getroffen. En nu is de geliefde sambal van de Indonesiërs ineens peperduur. Dat is meer dan vervelend. Niet alleen het eten van de bevolking leidt eronder... maar de hele Indonesische economie schudt ineens op haar fundamenten. Uit angst voor een financiële crisis... heeft de centrale bank zojuist besloten om de rente te verhogen. Ik heb verhogen bang het, Ontzettend duur. Het is toch elke keer weer schrikken. Deze huisvrouw wil een zakje peper kopen bij de groenteboer. Maar het zakje peper waar die boer 5000 roepia voor vraagt is piepklein. Er zitten 10 pepertjes in. dat is het. De peper is duur en dat ligt niet aan de groenteboer. Peper die een jaar geleden nog 3 euro per kilo kostte, kost dan nu 10... Een gigantisch bedrag voor een Indonesiër. Sambal is duur. Sambal, dat is het halve eten hier. Het is meer dan alleen maar een beetje smaak. Als een Indonesiër geen rijst heeft gehad, heeft hij niet gegeten. En als er bij die rijst geen sambal zit, is het eten niet compleet. het ik ben in Indonesië, de Banja, die is in de Sukkap. Ik ben in de Sukkap. Ik ben in de Sukkap. Ik ben in de Sukkap. Ik ben Hier in Indonesië zijn de mensen gewend om heet te eten. Als er geen peper bij zit, kun je niet van je eten genieten. Hè? Maar, uh, te, uh, makanan, dari makanan, kita tetap. Deze restaurant houdt ze, zegt zij, wat er ook gebeurt, de sambal op het menu blijft houden. En die wordt ook niet verdund, zegt ze. Kita tida, uh, akan kita tetap jaga. Zij kan dat zeggen. Haar restaurant is een van de best lopende van Jakarta. Kleinere restaurants vragen de klanten al extra geld voor de sambal. niet We niet niet je kunt het al proeven. Het eten is minder heet, zegt deze Mark Koopman. Maar het is niet alleen de peper. Alles is duur. Ook de prijzen van rijst en suiker en andere eerste levensbehoeften blijven stijgen. Het heeft het hele jaar geregend. Overstromingen hebben hele oogsten weggespoeld. En in november was er de uitbarsting van de vulkaan Merapi. Op de hellingen van die berg wordt veel peper verbouwd en alle planten daar zijn nu dood. De pepercrisis raakt vooral de arme Indonesiërs. Zelfs als er niets te eten was, was er vroeger altijd nog rijst met sambal. Maar nu is ook die onbetaalbaar geworden. En omdat de helft van de Indonesische bevolking arm is... en die mensen het grootste deel van hun geld aan eten kwijt zijn... heeft de peperprijs een rechtstreeks effect op de inflatie... Die is de afgelopen maand omhoog geschoten. En dat had weer gevolg voor de beurskoersen die kelderden. Zover rijdt hier de invloed van een beetje sambal. De bijdrage van, was van onze correspondent Michel Maas. Ja, op een of andere manier schiet ik dan toch altijd in de lach. Met een beetje sambal erbij. Als het over de reis. en de pepers gaat. De peper wordt dus duurder. Uh, alles wordt trouwens uh, duurder als we het hebben over de wereldwijde voedselprijzen. Het is niet iemand die een beetje aan het mopperen is. Maar het is, echt een, het is echt een feit. Daar gaan we over praten met Hans van Meijl van het LEI. Het Landbouw-Economisch Instituut. Onderdeel van de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Um, hoe komt het toch dat alle voedselprijzen zo hoog gestegen zijn? Nou, op dit moment zijn de, de oogstverwachtingen slecht in grote delen van de wereld. Met name in, in Rusland en, uh, en ook in Australië vallen de, de oogsten tegen. En in een markt die, uh, die vrij krap is, waar de, de voedselvraag is vrij stabiel is uh, in de wereld. En als dan de, de oogsten tegenvallen... dan. Uh, dan gaan de prijzen snel omhoog. Ja, dan vanzelf wordt het duurder. Dan zie ik toevallig, want ik sla net de vorige krant open... en die hebben ook een, een, een heel verhaal over de voedselprijzen. En daar staat een mooi kaartje bij. En staat bij het ontbijt is ook duurder geworden. Koffie 38 cent erbij. Het brood 26 cent erbij. Als je zo'n zo, zo gaaltje met mais neemt, 38 cent erbij. Is dat wat ons te wachten staat? Dat alles qua voedselgebied duurder wordt? De is als je dus de, de prijzen in de winkel die, die stijgen toch vaak relatief minder dan, uh, dan, dan de grondstofprijzen. Omdat in het prijs van, de, van het brood en, uh, en de koffie en dergelijke, de koffie die is wel heel erg duurder geworden. Dat ook uh, heel veel uh, van, de, van, de, van de prijs wordt bepaald door uh, vervoerskosten en de, de kosten ook van de van detailhandel. Dus relatief uh, stijgen de prijzen in de. In de winkel minder snel. Maar ze stijgen wel. Ik bedoel, hier staat op dit kaartje de koffie 38 cent bij... en je boterham 26 cent. Ja, ze, ja, ze stijgen dus inderdaad wel. Maar of dat ook in de, in de toekomst zo zal zijn... wat wij uh, verwachten... zoals wij vaak zeggen, is dat uh, de hoogste... Um, de ergste vijanden van, uh, van hoge voedselprijzen zijn voedselprijzen zelf. Kijk, als die prijzen echt hoog zijn... dan uh, er zijn er ontzettend miljoenen boeren in de wereld... die gaan dan allemaal net iets meer... Uh, Inzaaien of uh, intensiever delen. Uh, en dat alle boeren een klein beetje uh, meer gaan, uh, gaan produceren. Dan krijgen we dus een behoorlijk uh, groot aanbod. En indien de vraag dan niet te veel verandert. dan zullen, verwachten wij dat die prijzen weer uh, op termijn gaan dalen. Ja, het varkenscyclus effect noemen ze dat, geloof ik, in de economie. Kun je daarmee vergelijken? Ja, maar het gevaar is natuurlijk ook iets anders, althans voor boeren dan. Dat als de als prijzen te hoog zijn, dat slimme koppen in de wereld gaan zoeken naar andere manieren. Dat je dus in plaats van kaas een soort van nepkaas gaat produceren. Nou ja, dat risico is altijd op het moment dat een, een product te, te duur wordt, dan, dan, dan lok, lok je substitutie uit. Ja. In hoeverre dat dat, uh, dat, dat, dat dat mogelijk is in, in de landbouwsector, je moet ook blijven eten en het moet ook weer van uh, eten uh, gemaakt worden. Je kunt natuurlijk wel krijgen dat je dus uh, substitutie krijgt tussen uh, uh, van duurdere naar uh, goedkopere producten. Dus van echte goede kaas naar bijvoorbeeld... Uh, van, uh, die goedkoper gemaakt kan worden. Ja, ja. en daar is, is natuurlijk nog een probleem. Um, want de wereldbevolking uh, blijft ook maar uh, toenemen. Um, is dat niet ook gewoon een enorm gevaar? Ik bedoel, kan de productie dat ook wel bijhouden? Nou, kijk, er de, de, um, de wordt inderdaad tot 2050 dat, uh, dat de wereldbevolking... van 6 tot uh, 9 miljard ongeveer uh, gaat stijgen. Maar de, die stijgende trend die, die, uh, die is al... Uh, voor eeuwen, en met name ook de laatste decennia neemt de wereldbevolking uh, ontzettend toe. Dus inderdaad, u heeft gelijk, dat, uh, dat leidt tot een, een uh, behoorlijk grotere vraag van de, van de wereldvoedsel. Daarbij komt het ook bij dat ook de mensen veel meer uh, inkomen hebben. En als ze dus meer inkomen hebben, dan uh, gaan ze ook uh, duurdere uh, voedselproducten kopen, zoals vlees en zo. En om vlees te produceren heb je dus heel veel graan nodig. Dus er komt ontzettend druk op het land. Maar wat we tot nu toe hebben gezien, is dat altijd de technologische ontwikkeling, dus hoeveel Opbrengst daar, kan ik hebben, dat heeft altijd uh, de vraag kunnen bijhouden. En daarom is er altijd een reële voedselprijsdaling geweest tot ja. toe. Dus dat relatief ten opzichte van je, van je inkomen is het voedsel. Uh, ja, het is relatief, zegt u eigenlijk. Maar het is wel allemaal duurder geworden. Dat is me da wel duidelijk geworden uit dat gesprek. Meneer Van Meijl, uh, ik dank u wel. Okay. Hans van Meijl was dat van het Lei: Het Landbouw Economisch Instituut. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Ook mag een Cubaan in Amerika één keer per kwartaal 500 dollar overmaken naar familie in Cuba. Obama heeft de beperkingen op, die onder zijn voorganger Bush waren ingevoerd. En dat zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is zwaar bewolkt, maar op dit moment is het overal droog. Actueel is het zo'n 6 graden in het noorden en een graad of 8 in het zuiden. In de loop van de ochtend neemt de hoeveelheid bewolking verder toe... en later volgt er vanuit het westen plaatselijk een beetje motregen. Ook vanmiddag is het vrijwel overal zwaar tot geheel bewolkt... en met name in de noordelijke helft van het land regent het af en toe. In het zuiden, daar zijn droge perioden... en misschien dat de zon nog eventjes tevoorschijn komt... maar de kans daarop is vrij klein. De middagtemperatuur die loopt het een van 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. De wind die komt uit het zuidwesten en neemt vanmiddag flink toe. Naar matig tot vrij krachtig. En in het noordwestelijk kustgebied komt tijdelijk nog een harde wind te staan. Zo'n windkracht 7. 7. Nou, vanavond neemt de winterkracht af en wordt het droog. Maar het blijft overal bewolkt. Het koelt af naar een graad of 7. Nou, morgen zondag dan is het overwegend bewolkt en droog. In de middag breekt hier en daar de zon nog eventjes door. En het wordt zo'n 9 tot 11.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 Kijk vanavond naar de NL-test om vijf over acht bij de NCRV op Nederland 2. De NOS, het Radio 1-journaal. Natuurlijk zijn we ook te volgen via het internet www.nos.nl of de Twitter, NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Dit weekend komt in Frankrijk een eind aan een tijdperk. Politicus Jean-Marie Le Pen neemt afscheid als leider... van het extreemrechtse Front National. Na een carrière van bijna 40 jaar en een opeenstapeling van schandalen... dacht hij het stokje vandaag over. En dat doet hij vrijwel zeker aan zijn dochter, Marine Le Pen. Volgens bronnen binnen de partij zou zij in de verkiezing... om het leiderschap ruim twee derde van de stemmen hebben gehaald. Please, you have a point of order. Het is maart 2009, een vergadering in het Europees Parlement. Mr. Le Pen. Madame le Les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire de guerre Jean-Marie Le Pen noemt de gaskamers van Hitler een detail uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En dat is de 82-jarige Le Pen ten voeten uit. Hij richtte in 1972 het extreemrechtse Front Nationaal op. En met chockerende antisemitische opmerkingen en een kruistocht tegen buitenlanders boekte hij in bijna 40 jaar een paar behoorlijke electorale successen. En nu draagt hij het stokje dus over. Vrijwel zeker aan zijn dochter Marine Le Pen. Als de electeurs van Nord pas de calais een heel brutal en heel fort... in het Front National massief voteren... dan zal het deel van de Parijs van het Marine Le Pen waarschuwde de machthebbers vorig jaar... dat Parijs zal schudden op zijn grondvesten... als de kiezers massaal op het Front National stemmen. Vader Jean-Marie Le Pen stond bekend als een houdegen. Maar dochter Marine wordt wel de light-versie genoemd. Ze lijkt gematigder en spreekt nooit over de Tweede Wereldoorlog. Ze is de afgelopen jaren 15 kilo afgevallen en heeft de kapsel gemoderniseerd. En ze praat meer dan haar vader ook over sociale en economische onderwerpen. Maar is ook echt anders? Nee, zegt politicologe Magali Ballant. Als het gaat om de belangrijkste partijthema's, zoals de Franse nationale identiteit en immigratie, daar denken vader en dochter precies hetzelfde over, zegt Ballant. Maar Marine Le Pen richt zich wel veel meer dan haar vader op de islam. Le comportement Duizenden fundamentalisten bezetten illegaal ons Frans grondgebied. Door niet in de moskee, maar buiten, op straat te bidden, zei Marine Le Pen een maand geleden. Eerst werd er gebeden in nog maar één straat. Nu zijn het al vijftien straten, al dus Le Pen junior. En met die anti-islamretoriek voegt Marine Le Pen zich in een Europees koor van extreem rechts, zegt onderzoeksver Magali Ballant. Het begon al in de jaren negentig. Maar na de aanslagen op de Twin Towers zagen mensen hun angst voor een extremistische islam helemaal bevestigd, zegt de politieke loge. En er gebeurde meer. De moord op Theo van Gogh, op Pim Fortuyn. Dat soort gebeurtenissen maakten immigratie en islam voor burgers tot het meest dwingende onderwerp in West-Europa. Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen. Dus die onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog. waarover Jean-Marie Le Pen zo vaak sprak. die interesseren Marine Le Pen helemaal niet meer. Omdat ook de Fransen zich er nauwelijks meer voor interesseren. En die strategie kan wel eens vruchten afwerpen, denkt onderzoeksverbalant met het oog op de Franse presidentsverkiezingen over anderhalf jaar. De Front National, si parvient effectivement... Als het Front National zich als een gematigd alternatief presenteert, als het minder extremistisch wordt dan onder Jean-Marie Le Pen, dan kan de partij wel eens kiezers gaan trekken die nu nog op gewoon recht stemmen op de regeringspartij van president Sarkozy. Als Marine Le Pen erin slaagt de partij een nieuw soft imago te geven... dan is succes bij de kiezers absoluut mogelijk. En hoewel het al op pagina 101 van Teletex staat... is het nog niet helemaal officieel. Want morgen wordt op het partijcongres de nieuwe leider... officieel bekendgemaakt. Dat laat Frank Renoud, die deze reportage overigens verzorgde... nog eventjes aan ons weten. Bij het Europees kampioenschap Shorttrack in Heerenveen heeft Sinky Knecht voor de eerste Nederlandse medaille gezorgd. Het werd zilver op de 1500 meter. Het goud ging naar de Franse favoriet, Faconnet. Sebastian Timmerman nu in gesprek met Sinky Knecht. Je eerste uh, individuele medaille op een Europees kampioenschap. Uh, hoe voelt dat als een, als een bevrijding, als een extra, als een nieuwe stap? Nou ja, het is gewoon uh, mooi dat ik nu tweede sta in het klassement. Dat is in principe het belangrijkste. Ja. Het is mooi dat die medaille erbij zit, maar het gaat meer om het klassement. Maar ik ben er wel blij mee hoor. Even terug naar uh, de halve finale. Um, dat was voor het publiek denk ik misschien wel de race van de dag, de wedstrijd van de dag. Um, hoe haal jij je die terug? Nou ja, het was in principe uh, niet helemaal een goede race. Ik zat uh, op uh, drie en... Uh... Ja, ik uh, zou buiten omrijden en op het moment dat ik buiten buitenomrijd, uh, valt er iemand. Degene die rijdt, die valt. Het is dus, goed dat ik hem nog zag, want <laughs> dan had ik er gewoon overheen gevallen. Maar uh, ja, ik kon hem nog ontwijken en dat was een geluk. Maar ja, dan val je weer helemaal terug. En dan moet ik dat rechtstuk, daarna moest ik helemaal wachten. Totdat ik weer een heel klein beetje kon uh, gaan schaatsen. En toen, want ik moest wachten op die Fransman, zodat hij weer begon te schaatsen. En uh, hij begint te schaatsen en dan gaat hij meteen liggen. Ja. <laughs> Dan moet je nog weer wachten tot je weer iets kan doen. Want ja, je wil ook niet meteen afzetten dat je, dat je voet achter hem haakt. Dus ja, Dan vries je wel meteen een groot gat. Ik kon het weer dicht rijden. Dus dat was het enige voordeel uit die rit in principe. Uh, je noemde al de man die viel uh, en je noemt het ontwijken. Um, maar je sprong gewoon letterlijk over hem heen, geloof ik. Hè? Ja, nee, inderdaad. Want ik kon er niet omheen schaten. Dus als ik naar, uh, naar binnen had gestuurd, dan uh, hadden er weer vier andere schaatsers gestaan. Dus uh, ja, ik moest over hem heen dit keer. De 500 meter. Um, hoe kijk je naar die afstand? Nou ah ja, het is niet echt mijn beste afstand. Ik ben een beetje traag van de lijn, maar uh, we gaan ons best doen. Wordt dat dan een sleutelafstand met het oog op dat algemeen klassement? Nee, denk ik niet. Dat is die duizend van zondag? Ja. ja. Waarop je dit seizoen um, in de Wereldbekers op het podium hebt gestaan. Is dat dan ook jouw beste afstand? Ja, in principe is dat wel mijn beste afstand. Dus de 500 meter is soms net te lang. Als het echt van het kop aan heel hard gaat, dan zie, je, dan zie je dat je soms met de laatste twee rondjes het niet meer kan doen. Maar uh, op dit niveau, op het Europese niveau, valt het in principe altijd wel een beetje mee. Dan gaat het net iets minder hard. Op 1500 meter is dan uh, is een voordeel. Zilver en of leverde dat nog extra druk op? Zo'n EK in, uh, in je eigen hal? Nee, maar het is mooi dat het hier is. Maar uh, was het in Italië geweest of in Frankrijk geweest, dan uh, was ik net zo die finale ingegaan, denk ik. De heren Knecht en Timmerman hadden het er al over. Over die 500 meter, wat niet helemaal zijn afstand is, zegt hij. Maar die wordt vandaag dus verrederd daar in Heerenveen. Want vandaag gaat dat EK daar verder. De brand in het chemisch bedrijf Chemiepak in Moedijk... heeft grote gevolgen voor de boeren in de omgeving. Groente mag niet geoogd worden en melk niet verkocht. En daarmee dreigt een miljoenenstrop voor de landbouwers. Gisteravond hoopten ze duidelijkheid te krijgen... op een bijeenkomst waar juristen en onderzoekers een toelichting gaven. 250 mensen zijn er op deze bijeenkomst afgekomen. en Dat zijn boeren en tuinders uit de regio. Uh, kilometer 4, 5. In uh, de zone van 10 tot uh, 60 kilometer. Uh, donderdag na de brand zeg maar, toen lag er op het dakraam bij ons op de boerderij. Uh, ja, als deeltjes. Binnen de 10. Wat betekent dat voor u op dit moment? Dat, uh, melk uh, apart opgehaald wordt. En wat gebeurt ermee? Er wordt poeier uh, van gemaakt. Het is niet helemaal verloren? Nou, Dat weten we nog niet. en dat wordt apart gezet en dan moet onderzocht worden. Ja. U krijgt er wel een normale prijs voor? Dat hopen we. Oh, dat weet u nog niet? Nee, dat, is, dat hangt allemaal nog aan elkaar vast. Ja. Dat hopen we allemaal maar. Je hebt loonkosten, je hebt energiekosten... je hebt product wat, wat je weg moet gooien omdat het te oud wordt in de cel. Vervolgens heb je product op het land staat... wat staat te verouderen, wat dus buiten het schema valt, op de oogsten. Dan hier welkom namens LTO En er zijn deskundigen van verschillende disciplines... Natuurlijk een flink contingent van de landbouworganisatie LTO. Er zijn juristen, er zijn mensen van verzekeringsmaatschappijen. En Reinoud Wotier is er namens het RIVM. En er is een beetje hoop dat hij nu eindelijk uitsluitsel kan geven over de verontreiniging en hoe erg het allemaal is. Maar helaas. Ik kan op dit moment hier aan de betrokken boeren en tuinders niet zeggen: wij weten precies hoe het zit. Kan het regime nog niet verlicht worden dan? Ja, die afweging laat ik echt aan de voedsel- en waarderijt en de betrokken departementale autoriteit. Dus toch nog weer even wachten voor de boeren. Ik denk het wel. Er is weinig nieuwe informatie. In feite is het enige wat je kunt doen in deze situatie, je goed wapenen voor het geval het aankomt om een juridisch gevecht om de aansprakelijkheid, zegt juridisch adviseur Leo van Pelt. Wat je dus nu moet doen, je moet de, de, degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen. En helaas is het dan het geval, er gaat een lang traject volgen om die schade ook al vervolgens te kunnen verhalen. Er zitten hier nou 250 mensen in de zaal. Dit wordt echt een miljoenenverhaal. Ja. Dat zit er, ja, er wel naar. uit dat het inderdaad een, een forse schade kost wordt. En, uh... Die chemiepak niet kan dragen lijkt. Nee, nou, het zou mooi zijn als de overheid natuurlijk daar ook wat mee gaat doen. Hè? Want we hebben natuurlijk allemaal, kennen we het geval uh, Enschede, uh... Belmeramp, Bovenkaspel, uh, Flora, uh, Volendam. Dus dat zijn allemaal zaken waar de overheid een bepaalde taak op zich genomen heeft om die, die schades te gaan. Ja, coördineren of af te handelen. Maar ja, goed, dat is uh, tot op heden nog niet duidelijk. Kun je ook zeggen, en dan moeten we misschien even gaan fluisteren... dat al de mensen die hier in de zaal zitten... toch in meerdere of mindere mate de boot in zullen gaan? Je hoort er nooit wijzer van. Nee, helaas kan ik zeggen, niemand wordt er beter van die hier in die zaal zit. Het verslag was van Roel Pauw. Het is de day after in Tunesië en de spanning is voelbaar, zometeen, naar de Nederlander Pieter Geerts in Tunesië. Dit is het NOS Radio 1 Journaal het Bert van Sloten. Maar eerst Wikipedia. Het is feest bij Wikipedia, want uh, ze bestaan vandaag precies tien jaar. De internet en waar iedereen wat in kan schrijven. En in die tien jaar is Wikipedia uitgegroeid tot een van de meest bezochte sites ter wereld. Martijn van der Zanden nu in gesprek met een bestuurslid van de Nederlandse Wikipedia. Ik ben uh, Lodewijk Geloof. Ik ben een actief vrijwilliger bij Wikipedia. Een van de 100.000 wereldwijd. En ik hou me eigenlijk met van alles bezig. Uh, van artikelen schrijven tot uh, achter de schermen bezig zijn. En hoeveel artikelen schrijf je ongeveer? Dat varieert heel erg. Sommige weken zullen dat er uh, in de tientallen zijn... en sommige weken zal ik, een enke, zal ik uh, geen enkel artikel schrijven... omdat ik er totaal geen zin in heb. En over welke onderwerpen gaat dat dan? Ik ben de laatste tijd veel bezig met biografietjes schrijven... van oud-politici, uh, soms tot in de 19e eeuw toe. En soms uh, ben ik meer bezig met chemische onderwerpen bijvoorbeeld. Wat is nou het mafste of mafste onderwerp... waar je ooit iets over geschreven hebt? Kun je dat nog terughalen? Dat zal vast wel een een of ander klein buurtschap... met twee inwoners zijn geweest in Zuid-Holland... Het bestaat nu tien jaar, Wikipedia. Het is, het is uitgegroeid tot een, ja, de grootste online encyclopedie natuurlijk. 17 miljoen artikelen in 270 talen, in, in Nederland 650.000 artikelen. Wat is de, volgens jou de kracht van, van Wikipedia dat het zo groot is geworden? Nou, eigenlijk een soort visueuze cirkel. Je hebt heel veel bezoekers en al die bezoekers kijken mee. En al die bezoekers kunnen met een hele lage drempel bijdrage leveren. Ze kunnen allemaal op die bewerkknop klikken bovenaan het artikel en... ...foutjes verbeteren. Zie je een spelfout staan, verbeter hem alsjeblieft gewoon. Want daar is Wikipedia op gebaseerd. Maar schelt daar ook niet het gevaar in dat iedereen erbij kan... iedereen dingen kan bewerken? Dat er, dat er dingen in komen staan die niet waar zijn? Er zitten zeker nadelen aan en die proberen zoveel mogelijk op te vangen. We hebben een actieve gemeenschap van vrijwilligers, zo'n uh, 1500 in Nederland. En uh, die bestrijden het vandalisme, die bestrijden uh, het maken van fouten, ...en die proberen nieuwe gebruikers op weg te helpen. Het gaat ook wel eens fout. Tuurlijk, en dat hoort bij het systeem. Uh, mensen maken fouten, dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, het zal je misschien verbazen, maar in iedere bron op internet... maar ook in bibliotheken staan gewoon fouten. Wikipedia is ook wel razendsnel. Hè? Albert Heijn is natuurlijk net overleden. Dat zal er waarschijnlijk al heel snel op hebben gestaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een willekeurige lezer van Wikipedia... net het artikel heeft gezien op een uh, nieuwswebsite. En uh, die gaat dan naar Wikipedia om net wat meer informatie op te zoeken. En die ziet dan staan dat hij nog niet overleden is. Die kan gewoon op de bewerkknop klikken. Die kan het aanpassen. Het bron erbij vermelden in de samenvatting. En uh, het is aangepast. Stel dat ik nou bijvoorbeeld een pagina over mezelf zou willen maken... Ik zou niet weten waarom, maar stel dat ik er nou zou willen. Kan dat? Technisch gesproken is daar geen enkele belemmering. Uh, je kunt gewoon een pagina beginnen. Alleen de, zal daarna wel door de actieve gemeenschap weer worden gekeken. Nou, hoort die pagina wel thuis in de encyclopedie? Voldoet die wel aan onze neutraliteitsvoorwaarden? En aan de hand daarvan uh, zal er dan beoordeeld worden... Of die, of die pagina direct verwijderd wordt... of dat we hem uh, nog een paar weken onder discussie houden... of dat we, dat we hem gewoon bewaren omdat hij er echt in de encyclopedie thuis hoort. Wat zijn de belangrijkste eisen om een pagina... Te hebben op, op Wikipedia? Hij moet dus in een encyclopedie thuis horen. Hij moet encyclopedie waardig zijn. Hij moet uh, neutraal geschreven zijn. En uh, hij moet verifieerbaar zijn. Dus als er feitjes in vermeld staan van nou, waar, waar, waar komt die geboortedatum vandaan? Uh, is daar een andere bron voor te vinden. Want Wikipedia mag geen oorspronkelijk onderzoek bevatten. Dus als jij een uitvinding doet, ja, die moet je niet op Wikipedia uh, uh, plaatsen... maar dan moet je gewoon lekker in een wetenschappelijk tijdschrift doen. Al enig idee waar jouw volgende artikel over gaat? Halverwege de 19e eeuw zijn er nog een paar kabinetten... die heel slecht beschreven zijn. Dus uh, ik denk dat ik daar dus een poging aan ga wagen. En dat zei Lodewijk Geloof. Hij was in gesprek met Martijn van der Zanden. En het ging dus over Wikipedia. We staan vandaag dus tien jaar en je krijgt niet zomaar een pagina. En dan nu Tunesië weer. Want uh, er heerst daar een gespannen stilte na een tumultueuze dag gisteren. Die eindigde dus in het vertrek van president Ben Ali. Iedereen lijkt vandaag af te wachten wat er nu gaat gebeuren. De avondklok is zo ongeveer drie kwartier geleden afgelopen, om zeven uur. Dus de mensen mogen in principe de staat weer op. Pieter Geerts, die woont en werkt in de stad Monastir. Dat is zo'n 150 kilometer ten zuiden van Tunis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het uh, op dit moment? Bent u al buiten geweest? Ja, ik ben even de straat op geweest, maar het is volgens mij ook erg kalm. Er rijden wel wat auto's rond, maar het is sowieso bij mij in de buurt uh, erg rustig geweest. De hele, de hele periode heb ik wel, het was meer in het uh, centrum van de stad te doen. En bij uh, mij heb ik er eigenlijk vrij weinig van gemerkt. Ik heb uh, gisteren heel erg binnen, binnen gezeten op aanraden van mijn baas. Omdat hij zei van ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus het is uh, vrij rustig nog. Ja, goed. U heeft dus binnen, u heeft het van binnen gevolgd. Kon u het ja. volgen? Hoe, hoe volgde u het? Uh, internet, dat is uh, het medium uh, van deze revolutie. Uh, een beetje geweest uh, via Facebook, Twitter, uh, de bekende kanalen. Ja, en, en, en, en goed, dan bent u op de hoogte. Uh, dan is het wel heel spannend, uh, zo zoals gisteren. Uh, nooit gedacht van, oh jee, waar zit ik nu in? Nou, wij, bij ons in is het over het algemeen vrij rustig gebleven. Het is... Dus, uh, er is wel geplunderd en de supermarkt die is afgefikt. En alles wat in handen was van de familie van de president, dat is, uh, is vernield. Maar ik, uh, ik heb me nooit onveilig gevoeld of zo. Dus ik, uh, en nu nog steeds. Ik, uh, ik, ik voel me eigenlijk wel, het is wel relaxed hier. Dus uh, ja. ja ha, geen, geen, dreiging, geen dreiging gehad of niks. Dus ik voel me ook als buitenlander niet uh, vooralsnog niet... Uh, niet bedreigd. Ja, ik ben de straat natuurlijk niet echt opgegaan... om het op te zoeken. Collega's van me... die zijn wel nog even het centrum in geweest... en die zeiden van, ja, het is eigenlijk rustig. Er zijn veel mensen op de been, maar... Uh, het is allemaal kalm. Het schijnt in Tunis... en uh, in andere steden het schijnt het veel heftiger te zijn. Ja, was het heftig, ja. Ja, nee, precies. Dat horen wij ook van mensen die we daar... vandaan hebben gesproken, dat het daar vrij heftig is geweest. Maar als u nu... Nou, het is nu gelukkig rustig met u... maar wat gaat er vandaag gebeuren? Wat verwacht u? Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Ja, ik... Ik heb het idee dat het nog maar een beetje het begin is. Want nu zit je natuurlijk met een soort van machtsvacuum. De president die zit nu in Saudi-Arabië, heb ik begrepen. Of de, de ex-president die dus opgestapt is. Maar... Uh... Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe het je verder ontwikkelt. Omdat, ja, ze, hebben, ze zijn aan het plunderen geslagen. Uh, straks moeten mensen toch weer gaan eten. Mijn koelkast die raakt op een gegeven moment ook leeg. <laughs> en uh, ik, ik moet straks eens gaan kijken of ik boodschappen kan noemen bijvoorbeeld. Of we ja. in huis kan halen. Ja, dat en, zijn meer de dagelijkse dingen waar u mee bezig ja. bent. Ja, en, en die nieuwe premier, of de premier, die op dit moment dan uh, de macht heeft. Hoe komt die op u over? Ja, ik, ik hem verder niet. Ik ben niet heel erg uh, superpolitiek begaan met, met hele rijlen en zeilen in, in Tunesië. Wat ik begrijp uit, uh, uit de berichten op Twitter van, van andere Tunisia's die, uh, die, die, die willen eerst, eerst zien lang geloven. En uh, die, die willen gewoon tot er zo snel mogelijk een nieuwe regering komt. En ik, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Er staat geloof ik, een periode van 45 tot 60 dagen voor uh, verkiezingen. En uh, wat daarna gaat gebeuren, ja, het is een beetje een rare periode natuurlijk... omdat niks echt zeker is. Nee, nee precies. Dus. Nou, goed, uh, we moeten het afwachten, meneer Geerts. Ik dank u wel ja. voor het gesprek. Oké, okay, Een rustige dag. Dag. Ja, dank u. Dag. We gaan een film doen. Een jonge Suriname trouwt met een oudere Nederlandse vrouw. Een verhouding die veel spanningen oplevert. Het is namelijk vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En ze krijgt ook nog een kind. Sonny Boy. Dat is het verhaal. Geschreven door Aniette van der Zeil. En maandag is de première in Den Haag. Jeroen Wielaert, die ging alvast naar de voorvertoning. Friends may forsake me. Let them all forsake me. I still have you, sunny boy. Nieuwe boekverfilming van Maria Peters na succesvolle films over onder andere Pietje Bel. Is hier toch een lijn te ontdekken naar Sonny Boy. Sonny Boy is natuurlijk voor een volwassen publiek... maar er spelen wel degelijk kinderen in. Uh, de kinderen van Rika in de eerste plaats. En vervolgens ook uh, Sonny Boy zelf. Dat is het kind wat geboren wordt uit de liefde van uh, Rika en Waldemar. Uh, overal is het natuurlijk nu een volwassen verhaal gespeeld... door uh, Ricky Kolen en uh, Sergio Hasselbein. Dus, uh, ja. Met als overeenkomst dat het toch ook weer leven is... tegen een tegenstroom in... Ja, ik heb altijd een beetje voorliefde voor anarchistische figuren. En in, in, in, in, dat sprak me ook in het karakter van Rika heel erg aan. Ze is uh, niet echt anarchistisch, maar ze doet zo wat ze zelf wil. En ze is, is zo'n sterke vrouw. En... Met charme ook, uh, recht voor zijn raap en een beetje een vrouw van nu. En, en maar dan eigenlijk in 1928, wanneer ze gewoon een man verlaat met haar kinderen eerst mee. En dat ze dan ook weer wordt gestraft voor haar misstappen en zo. Dus uh, ik, ik, ik hou er wel van, die karakters. Je hebt weer in de rivier gezwommen. Weet je hoeveel kinderen daar al verdronken zijn? Ik verdrink niet, mama. Het water is mijn vriend. Sergio Hasselbank is... Waldemar Nots. Vader van Sonnyboy. Vader van Waldi Nots, nickname Sonnyboy, inderdaad. Speelt in de jaren dertig. Dan is een Surinamer in Nederland nog een heel merkwaardig verschijnsel. Ja, inderdaad. En soms zelfs nu nog, hoor. Ik accepteer toch niet dat mijn kinderen onder één dak wonen met, met, met, met, met twee negers. Dit accepteer ik niet. Zo ken ik je. Ik maak jou kapot. Ja? Slet hier, man. Ik maak jou... Helemaal kapot. Je raakt haar niet aan. Hoe heb jij die spanning beleefd als je moet spelen? Ik kon het af en toe terugvertalen naar mijn eigen ervaringen, die ik natuurlijk had. Ik bedoel, net zoals iedere Surinamer of alle in Nederland ben ik ook wel eens gediscrimineerd. En um, dat kon ik gewoon perfect meenemen naar de film. Kom op! Jullie gaan mee. Vanuit de Val die. Deze bruine kanaal ook. maken. Is de regisseur met Sergio eens dat er wel heel duidelijk verbanden zijn met de tijden waarin wij leven. Nou, je mag het natuurlijk uh, zeker naar deze tijd toetrekken... want uh, discriminatie is eigenlijk van alle tijden. En er zijn altijd uh, minderheidsgroeperingen... Die, zich, uh, die waarschijnlijk ook echt reden hebben om uh, zich niet helemaal happy te voelen... Uh, door hoe ze worden bejegend door andere Nederlanders of wat dan ook. Jij ja, hoort hier niet. Tolloppen! Oh, Oké, okay, dan komt er wel een oorlog aan en dat hoop ik echt dat dat wegblijft. Eh, zeg maar in het verhaal Sonny Boy zit natuurlijk aan het einde de, wereld, de, de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, ja, het is niet bewust gekozen om die, uh, om die reden. Het was gewoon een mooi verhaal van Annette van der Zeil op zichzelf. En daarom hebben we het willen verfilmen. Het is gewoon zo gegaan, op een bepaalde manier documentair... En uh, ja, ik haal eigenlijk maar weer Anne Frank erbij. Dat zou je ook willen dat ze niet werden opgepakt op het einde van uh, hun onderduik. Maar je mag dat niet veranderen. Je moet eigenlijk dat in stand houden zo, uh, zoals de waarheid was en zoals dat leven ging. Dan op jongens! Goed zo, jongens. Vette buit. Afvoeren. Sonny Boy gaat over een kleine twee weken draaien in de Nederlandse bioscopen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Hier is Marjan koekoe. Op de website van RTV Rijnmond veel reacties over de brand in Zwijndrecht. En niet allemaal even optimistisch. Morgen horen we de schade: spruiten, geen boerenkool, etc. Wees niet ongerust, wees niet bang, schrijft iemand cynisch. Sommigen klagen dat ze geen alarm hebben gehoord... en anderen zijn niet tevreden over de berichtgeving van de RTV Rijnmond... die voor de tweede keer in korte tijd rampenzender is. De website zou regelmatig vastlopen... en op radio en tv zou er nauwelijks nieuwe informatie verstrekt worden. Op de website van CNN een exclusief interview... met de interim-president van Tunesië. Daarin ken, ontkent Karnouchi dat er geschoten is op demonstranten. Ook zijn er volgens hem geen sluipschutters ingezet... om de demonstraties te, demonstraties te smoren. Gisteren... Want er kwam er een eind aan het bewind van president Ben Ali. Karnouchi neemt zijn taken tijdelijk over. Volgens de interim-president wordt er alleen geweld gebruikt... uit zelfverdediging als demonstranten het leger of de politie aanvallen. Het kabinet begaat een blunder door zo kort voor de statenverkiezingen... in te zetten op een Nederlandse politiemissie in Afghanistan. Dat zegt Geert Wilders in het AD. Hij voorspelt dat het besluit vooral het CDA veel stemmen gaat kosten. En daarmee zal er in de Eerste Kamer geen meerderheid zijn... voor de gedoogcoalitie. Hij heeft er bij Verhagen en Rutte op aangedrongen... dit missiebesluit nu niet te nemen, maar daar is niet naar geluisterd, zegt een, hij. Een leuk detail is dat Treintje Oosterhuis de krant heeft samengesteld... en zij vond dat dit verhaal niet op de volgpagina moest. Ja. Goed, over tien jaar mag niemand meer aan kanker overlijden. Dat is het doel van werelds beste kankeronderzoekers... die afgelopen weken in Amsterdam hebben gesproken om dit doel te bereiken. Volkskrant schrijft erover... dat als HIV moet kanker niet langer een dodelijke ziekte zijn... maar een chronische aandoening. Volgens hoogleraar Bernards van het Nederlands Kankerinstituut... moet er voor iedere patiënt een persoonlijke behandeling komen... met een persoonlijk medicijn. Broekriem op, op, ophalen. Ophalen, staat het uh, op de Telegraaf. Veel werknemers krijgen deze maand iets meer salaris dan vorige maand. Maar juich niet te hard, toch daalt de koopkracht, schrijft de krant. Vrijwel alles wordt duurder. Lokale belastingen, brandstof, kinderopvang... Volgens een loonspecialist van vakcentrale MHP... zal de koopkracht ongeveer een half tot 1% procent dalen. En dat is meer dan op Prinsjesdag is voorspeld. En België heeft zo haar eigen problemen. Zo moest er bijvoorbeeld een thuis gevonden worden... voor de zwerfkippen in de stad Gent. Elk jaar worden de kippen uit parken en plantsoenen gehaald... om te voorkomen dat het te veel worden. Jarenlang kregen de dieren die gevangen werden een spuitje. Maar sinds vorig jaar roept de stad mensen op zich te melden... als ze een kip willen hebben. Het heeft succes... Want volgens BN De Stem hebben in één week tijd 100 mensen zich gemeld voor één of meer gratis zwerfkippen. En dat is genoeg om alle zwerfkippen onderdak te geven. Ja, ik zeg broekriem ophalen, maar dat staat er niet op de telegraaf. Het staat broekriem aanhalen. Ze deden het keurig. Een broekriem ophalen is ook iets ja, heel anders. Iets anders. Dat kan <laughs> helemaal niet. <Nee. laughs> Dankjewel, Marjan. We gaan da uh, zo dadelijk gaan we verder na acht uur. Blijven bij.